Hallo allemaal, het is woensdagavond 8 uur en dus tijd voor Jazz Generaal. En we beginnen vandaag aan de 18e editie maar liefst. Wat gaat het allemaal snel. En uh, we hebben een overvol programma, ik heb heel veel platen voor jullie geselecteerd. Um, en we beginnen meteen met een hele lekkere, uh, rechtstreeks van vinyl, Willis Jackson met The Goose is Loose.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 Wij noemen dat jazz met een rock-and-roll attitude. Of zoiets. Toch Theo? Ik uh, vind het goed klinken, ja? mag ik het zeggen. Ja, With a rock and roll attitude. Ik zei net al, het raakt een beetje naar uh, ons aller uh, meneer Dulfer. Ja, ja, ja. ja ik, ik, ik, ik zou willen dat uh, Hans Dulfer ook technisch zo goed was als Willis Jackson. Maar de sound heeft hij in elk geval. Uh, die evenaagt hij wel. Ja. Um, we hoorden Charles Erland natuurlijk op Hammond uh, B3, Pat Martino uh, op gitaar, uh, Buddy Keltwell op percussie en uh, op drums uh, Idris Mohammed. En die komen we ook tegen in het volgende nummer. Um, dan, het eerste nummer was, uh, als ik me niet vergis, eigenlijk van 1975 of zo. En Bob Stewart, dan hebben we het toch alweer over uh, eind jaren 80. Dat um, uh, Bob Stewart een LP opnam. En dat komt niet zo heel vaak voor. Dat iemand die Tuba speelt een, uh, een, uh, een LP uitbrengt en ook de leider van een band is. En Bob Stewart heeft dat.. Uh, uh, op een aantal platen gedaan en dit is een hele erg lekkere. First Line heet de LP. En uh, ja, natuurlijk op uh, drums Idris Mohammed Bob Stewart op tuba uiteraard. Stanton Davis op trompet. Kelvin Bell op gitaar, goede gitarist die ook nog bij uh, Defunct heeft gespeeld. Okay. Steve Turrey op trombone. En Arto Tuniboyaci op, <laughs> op percussie. Uh, we gaan luisteren naar uh, het titelnummer van de LP, First Line. zeg nou zelf, dat was toch lekker verzorgde smerige funk. Ik zit te denken dirigenten uit het Heuveland, die zijn natuurlijk nou volop bezig om die stukken te achterhalen en het in een volgende concours te gaan brengen, denk ik. Ja, deden ze het maar. Lijkt ja. me hartstikke leuk. Ja, wie, wie gaat dan uh, die gitaarpartij uh, spelen? Wat gaan we daarmee doen? Misschien Emil van van een of zo. Ja, ik weet het niet. Ja, ja, misschien wel. Dat zou wel heel cool zijn. Of die gitarist van, uh, van Carlo Nadossa, die, die zou dat ook wel kunnen. Die heeft ook Melle, Melle. Melle. Ja, die, Melle Wijters. Die zou dat wel kunnen, denk ik. Ja, maar die is volgens mij, die is wat meer geëntel. De laatste tijd op de wat klassiekere gitaar die later uh, zomaar rustig bouwen met 35 snaren of zo oké okay. met je harpiaanse gitaartjes oh ja. ja Dat is wel wel wel, wel erg ingenieus wat het mannetje bouwt en ah, laat he? bouwen maar goed ieder zijn ding zullen we maar zeggen ja ja 35 snaren wat moet je daarmee uh, alle 35 gebruiken oké okay. niet gewoon af en toe eens twee hovens Nou, ja, ja je maar. kan ook de lieve luisteraars we gaan door de crusaders heten uh, aan het begin van hun Ongelooflijk succesvolle carrière, gewoon de Jazz Crusaders. En in de jaren 70 maakten ze een cover van een uh, grote hit van Sly in the Family Stone. En dat heet Thank You for Let Me Be Myself Again. En daar gaan jullie nu naar luisteren. Veel plezier. psychedelisch en alles behalve glad, de jazz crusaders uit de jaren 70 met thank you. Um, en we blijven in de jaren 70. Um, voor een opname van Niels Henning Ursted Patterson. Oftewel de Dane with a never-ending name. Zoals uh, Dexter Ik vind dat wel meevallen. Ja, Dexter Gordon vond dat een uh, leuke... om uh, als die. Als die uh, uh, meneer Patterson uh, in zijn band had The name with the de, Never Ending Name Of with the Everlasting Name of the ne <laughs> Nee, ik, volgens mij de Never Ending Name okay. Zo werd hij uh, in elk geval genoemd Ja jongens, uh, Niels Henning Een geweldige uh, bassist uh, Ja, Altijd als sideman uh, Bij alle grote er uh, aarde mee gespeeld Um, maar mocht van Steeplechase in de jaren zeventig uh, een eerste LP opnemen, een eerste album. En hij nodigde daarvoor uit Billy Higgins op drums, Philippe Katherine op gitaar en Ole Kok Hansen op piano. En die kennen we <lacht> natuurlijk als geen andere Theo. Je kent Ole toch? Uh, tuurlijk is de broer van Hans Kok al Hansen. Hans Kok Koksen. Uh, al Hans Kok Koksen. Ja, dat, dat, dat, dat, nou ja, laat maar. Uh, Niels en Ursat Pedersen, gaan <lacht> jullie naar nou luisteren met uh, Cheryl. Hola. Zo, so, dat was toch wel uh, jazz. Van de bovenste plank uh, wat techniek betreft. En uh, heerlijk om een keer een uh, contrabas uh, op de voorgrond te horen. En, uh, in zo'n tempo. Ja, precies. En uh, we hebben Stef de Lo, uh, jouw vervanger van vorige week. Volgens mij wel een plezier gedaan uh, om uh, Philippe Catherine een keer te laten horen, want het is een van zijn favoriete gitaristen. Yeah, um, nu wordt het tijd voor soul En wel van een mm. onbekende zangeres, Kim Weston. Dus zij mocht in die Ach, as... Kim. Nee, ja. niks. Nee. Heel weinig mensen kennen nee. Kim Weston en uh, ze heeft een, uh, een LP opgenomen, Kim, Kim, Kim. En daar staan echt, ja, <laughs> echt een, van, een paar waanzinnig goede nummers op en dat is een hmm. beetje een obscure LP geworden. Um, We praten nu over welke tijd? Um, 72. Oh, oké. Okay. 72 dacht ik, 71, zou ook nog kunnen. Uh, en dat kwam uit op het Volt label. Volt was een uh, sublabel van Stax. En die sound is er ook wel een beetje in uh, te horen. Jullie gaan luisteren naar Kim Weston met Soul on Fire. Zo, ik dacht het wel. Kim Weston, volledig terecht dat ze een keer langskomt in Jazz Tournee Generaal. Jullie favoriete jazzprogramma, hoop ik. Uh, Oliver Nelson uh, komt, vaker, komt vaker langs in Jazz Tournee Generaal. En ook vanavond. Hey, Oliver, hallo, hoe is het? Alles goed? Nee, nee, nee, nee, nee, ongeveer, nee, ongeveer. Oliver Nelson werd bekend, uh, vooral bekend als uh, arrangeur, orkestleider, maar was ook een uh, saxofonist. Um, van betekenis. Heeft een aantal goede albums uh, opgenomen. Zijn uh, meest uh, memorabele uh, album uh, EDOG is Blues and the Abstract Truth. Dat is een je... zo'n mooie titel eigenlijk. Ja, huh? prachtig hè. Blues and the Abstract Truth. En daar gaan jullie gewoon nu naar luisteren. Verschrikkelijk goed. Oliver Nelson uit de jaren 60 met Blues in the Ab Abstract Truth. Het is een mooie titel, maar het is wel een moeilijke titel om uit te spreken... om dat een beetje fatsoenlijk te doen met een tegentandse S en een slippende T. En, ja, over twee jaar lukt jou dat nog wel zo. Ja, dus oefenen, oefenen. Gewoon doorgaan. Nee, gewoon nee, door. Hoor je hoe makkelijk het eigenlijk bekt? Ja, ja, ja. Het gaat heel Ui, goed. Ja, maar je hebt ook echt ongekende gaven, Theo. Het <laughs> <Dat> is echt <laughs> crimineel. Het is zo frustrerend <laughs> ja. om eh, tegenover jou te zitten altijd ja daar hou ik ook mijn mond zoveel mogelijk keer om nee maar het is inderdaad een moeilijke titel, blues en die abstract truth tijd voor dan, romantiek zo dan zijn. moet je geen dankklang van je bek hebben hangen volgens mij nee Want dan valt er alles uit ja huh? maar ik zei dus tijd voor romantiek Oeh. heb je ook zin in romantiek Oeh. dan gaan we naar Bobby Womack met games Oeh. Lala. I like all kind of music. No favors. But everything's got to happen in its own space and time. Games that people play. Just those games that people play I said to myself and myself what a way? way what a way all about the game like i say yes she say no if i say stay damn if she don't say go It's all about hmm. Bobby Woman. Van, uh, de LP The Poet uit ik dacht 1981 uh, moet eigenlijk verplicht gewoon in iedere huiskamer aanwezig zijn wat een gigant met games uh, ook een gigant was Rashaan Roland Kirk de saxofonist die zo vaak met toeters bellen drie saxofoons tegelijk uh, optrad uh, collega's als George Adams gewoon uh, van het podium blies tijdens concerten bij Charlie Mingus. Maar hij mocht uh, voor Verve een LP opnemen, uh, ergens in de jaren 70 of eind jaren 60. Ik weet het niet meer precies, want door een printfout ben ik de, de exacte de jaartallen van de albums uh, kwijt. Maar um, ik heb uh, een LP onlangs aangeschaft van de man en die heet heeft een prachtige titel. Now please don't you cry, beautiful, eat it. Edith, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, ja. <laughs> dat dat, dat horen mensen Edith. Nee. Ja. Ja, dat is, ja. Ik hoor het mezelf <laughs> uitspreken en denk wat zegt hij nou? Maar goed, um, het titelnummer van die plaat, <laughs> daar gaan jullie nu naar luisteren. Um, en um, even kijken, wie begeleidt Roland Kirk? Oh ja, Lonnie Smith ja. op piano, zo, niet de minste. Uh, Grady op drums en Ronald Boykins uh, op bas, een voor mij volstrekt onbekende bassist. Maar Roland Kirk op Saxon, luister naar Now Please Don't You Cry Beautiful Edith. schrikkelijk mooi en intens. Roland Kirk met Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith. Um, leuk om te weten dat uh, um, John Buisman, een acteur die u zou kunnen kennen... uit de Gamma-reclames uh, met Marten van Waardenberg... Um, het leven en de muziek van Roland Kirk um, heeft... Um, nou ja, ...getheatraliseerd... ...getheatraliseerd ja. zullen we maar zeggen... ...een vrijbewerking mm -hmm. gemaakt uh, in een toneelstuk... ...een, een, een theatervoorstelling moet ik uh, eigenlijk zeggen... Mm -hmm. ...en dat heet het alziend oor... ...refererend aan het feit dat Roland Kirk... ...een blinde muzikant was... Ja. Um, en ik geloof dat hij daar uh, zichzelf ook een heel groot plezier mee doet. Ik hoop ons ook, ik heb het stuk niet gezien. Ik heb een heel klein stukje uh, laatst vorige week uh, gezien in de uh, televisieuitzending van Re uh, Reeman is Laat. Uh, dan mocht hij even een heel klein stukje laten zien. En dat uh, zag er veel veelbelovend uit. Hij okay. ziet eruit als uh, Roland Kirk, maar dan blank met een zonnebril. Ja, um, 11 november is dat stuk trouwens te zien. Uh, in Eindhoven. Het, in Eindhoven, het alziend oor. Theo was zo uh, nieuwsgierig, godzijdank. Om het meteen even voor jullie op te zoeken. Uh, Roland Kirk, die zal nog vaker uh, langskomen. Um, mm -hmm. Dan gaan we naar Ethiopië. In uh, nou, halverwege de jaren 60 um, uh, werd daar een nummertje opgenomen. Uh, dat heet Mneten. En dan hebben we het over de muzikant Mulatu Astatke. En Mulatu Astatke was de eerste Afrikaan die op Berkeley werd toegelaten. Hij heeft daar vibrafoon uh, onder andere um, gespeeld. Um, op Berkeley. Ja, En Jim Jarmusch heeft uh, voor zijn film Broken Flowers heel veel gebruik gemaakt van uh, muziek van Mulatto Astatke. En waar jullie nu gaan naar gaan luisteren is een, uh, een, een plaat uit de jaren 60. en hij is verschrikkelijk slecht opgenomen. Denkt dus vooral niet dat de ontvangst dadelijk niet goed is, hij overstuurt en zo. Maar er zit toch zoveel dynamiek in en het is toch zo lekker dat ik hem even wilde laten horen. De komende drie minuten zijn voor Ethiopië door Mulatto Astatke. Het koopste microfoontje dat in Ethiopië te vinden was opgenomen is ooit in de jaren 60 mulatto astatke met mnete en mulatto um, <coughs> heeft ook aan de basis gestaan van een hele reeks heruitgaven van uh, uh, gaves van Ethiopische jazz. Um, jazz Ethiopiek heette, heette die serie. En dat is een hele goede serie met uh, ja, jazzmuziek uit uh, dit voor ons toch een beetje exotische Afrikaanse land. Dat wij voornamelijk door uh, hè, hongersnood en oorlogen kennen. Ja, oh, en in de jaren zestig toch heel maar. veel... Goeie muziek is gemaakt. Maar ook voor wat de muziek betreft niet echt meteen te herleiden welke invloed nou zo vreselijk nee. bepalend is. Hè? Je had het net al over ska, dat hoor je eigenlijk dat zit er ook wel een beetje. beetje. Ja, ja en, en, Screamin' J. Hawkins actueel, Screamin J. Hawkins zit er ja. wel in. Dus, uh, ja. Nou ja, het is uh, on, on, ja onmiskenbaar dat de man uh, muzikale gaven had, anders kom je ook niet zo naar Berkeley in die, uh, in die tijd. Dus um, ja, ik zal eens kijken of ik nog wat meer van hem kan vinden, maar het is natuurlijk wel interessante muziek. Uh, ook interessant uh, uh, waren Wes and the Airedales, een uh, vrij obscuur soul-funk-bandje uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En dankzij de instelling uh, um, van het Jazzman label, um, niet helemaal aan de vergetelheid ontrokken, want vorig jaar kwam er weer een singeltje van ze uit. Um, een heruitgave van Wes and the Airedales met het nummer Airedales Popcorn. getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, cause I'm around I got something to tell you. I got something to tell you, baby. But you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance. That's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality it's just. Another brother you think you slick but you could stand a lot of grease in